9 uur. Het NOS-journaal Donald meegens. Opnieuw lobby voor vervanging F16, mogelijke hekkaanval op Zuid-Koreaanse computerservers en politieke leider Cyprus praten verder over reddingsplan. Verschillende vliegtuigbouwers zijn een nieuwe lobby begonnen om de opvolger van de F-16 te mogen leveren. Al jarenlang maakte JSF de meeste kans, maar nu melden zich concurrenten van JSF-bouwer Lockheed in Den Haag opnieuw. Saab en Boeing proberen in Den Haag een voet tussen de deur te krijgen, zegt Saab Topman de Lamotte. Als we zien dat dit een and open, transparant proces is, we have om het gaan hebben. We geloven dat we een heel competitive product hebben. In het regeerakkoord staat dat het kabinet eind dit jaar een besluit neemt over vervanging van de F-16. SP en D66 roepen het kabinet op serieus te kijken naar alternatieven voor de JSF. Bij verschillende televisiestations en een bank in Zuid-Korea zijn de computerservers uitgevallen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 De televisiezenders zenden nog wel uit, maar de computers van de medewerkers zijn uitgevallen. Zometeen in dit Radio 1-journaal een directeur van een ICT-beveiligingsbedrijf over deze mogelijke cyberaanval. Politieke leiders op Cyprus komen vanochtend opnieuw bijeen om met president Anastasiades te praten over een alternatief reddingsplan. Gisteravond stemde het parlement tegen het Europese plan, omdat het niet akkoord kon gaan met de heffing op de spaarders. En sindsdien wordt er druk gespeculeerd over private investeerders, een Russische bank of oliemaatschappij Gazprom, die bereid zouden zijn om de banken op Cyprus te redden. Anastasiades voert druk overleg, zegt journalist Leonora Kok op Cyprus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 Ook op de A2, maar dan vanuit Eindhoven naar eh, België... bij knop het Europaplein, 6 kilometer. Op de A27 vanuit Gorkum naar Breda bij Oosterhout-Zuid... ook daar 6 kilometer. En door een kapotte vrachtwagen op de A58... vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom... bij Heinkesand 4 kilometer.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 Kijk voor meer informatie op Toyota.nl. Dit jaar bij NBA in één dag. Ken Blanchard live vanuit de VS. Kijk op NBA in dag.nl. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over negen. De politie gaat kentekens bewaren van camera's in het verkeer. De grote vraag is natuurlijk of het gaat om opsporing van criminaliteit... of is dit een voorbeeld van Big Brother is Watching You. Hoort er zo de politiek over. Maar eerst naar de cyberaanval in Zuid-Korea. Cybercriminelen lijken daar aan het werk te zijn. De computerservers van een bank en verschillende televisiestations zijn uitgevallen. We hoorden daar al eerder over van onze correspondent Marieke de Vries. Nu contact met Ronald Prins, directeur van ICT-beveiligingsbedrijf Fox IT. Meneer Prins, goedemorgen. Goedemorgen. Wat weet u over de situatie daar in Zuid-Korea? Wat kan daar aan de hand zijn? Uh, ja, Ik weet ook niet heel veel meer dan, uh, dan wat die, uh, die aangevallen media zelf rapporteren. En uh, uh, ja, Wat er aan de hand kan zijn is dat het inderdaad wel een, uh, een aanval vanuit Noord-Korea kan zijn. Noord-Korea is dat, dat bekend omdat ze uh, hier hard op geïnvesteerd hebben om uh, digitaal te kunnen staan. En, uh, ja, gezien alle spanningen uh, uh, lijkt het dan ook niet zo gek dat het daar uh, aan zou kunnen komen. En dat zou dan een, een, een geval van hekken zijn? Ja, wat ze dan doen is inderdaad uh, misschien virussen verspreiden of uh, uh, netwerken platleggen. Ik las net een verslag van een, uh, een internetprovider daar, LG, die echt sporen van hacking ziet. En, daar, uh, en die heeft dus ook geprobeerd om uh, te zorgen dat die provider onderuit ging. Dus iedereen die eraan verbonden is, zou dan geen internet meer, uh, meer hebben. En, uh, en ik zag ook uh, uh, rapporten voorbij komen van, uh, van gewiste harde schijven. En, hè, dus als je zet je computer aan, smorgens en uh, de computer zegt: van, uh, ik, heb geen, uh, ik kan Windows niet meer vinden. En dat is het patroon wat al wat uh, niet zo lang geleden ook uh, in saudi arabië gebeurd is. Dus, en dat is toen waarschijnlijk het gevolg geweest van een aanval van, uh, vanuit Iran richting Saudi-Arabië. Hmm. En, en wat merken gebruikers daarvan? Bijvoorbeeld de banken, maar ook consumenten? Ja, nou er zijn een aantal uh, banken waarvan nu ook uh, de, de ATM's niet meer werken. Dus de, de, de geldautomaten. De pinautomaten, ja. Ja, en. Uh, uh, maar kijk, wat er nu ook wel is, natuurlijk, als, uh, als, het, uh, als er een gerucht gaat van uh, de, er vindt een aanval plaats, dan moet elke computerverstoring opeens ook uh, geweten aan, uh, aan die aanval. Mm -hmm. uh, dat er af en toe zijn geld automatisch werkt, dat gebeurt dat natuurlijk wel vaker. Ja. En uh, uh, wat van belang is voor mij, is dat de, de, de Defensie heeft een, uh, zijn eigen uh, alarmeringsstatus omhoog gebracht daar in, in Zuid-Korea. En uh, ja, ik neem aan dat hij nou beter onderzoek gaan doen om te kijken waar het dan werkelijk vandaan komt. U heeft daar ook klanten? Ja, we hebben klanten die er vestigingen hebben. We zijn mm. aan het kijken of we meer zicht op kunnen krijgen op, uh, op wat er over de netwerken gaat. Kunt u dan iets voor ze doen, vanuit hier bijvoorbeeld? Um, we kunnen vooral vaststellen op wat voor manier de aanval plaatsvindt. En uh, um, ja, wat daar uh, de, de achtergrond van zou kunnen zijn, zelfs eventueel sporen waar het vandaan komt. Maar uh, ja, als daar de internetproviders onderuit gaan, dan hebben wij op geen moment ook geen beeld meer. En, uh, en kunnen wij uh, niet zoveel zien daar. Mm. Nou hebben we het, uh, als het om Iran gaat, of Noord-Korea wel eens over nucleaire aanvallen en of ze dat zouden kunnen. Um, het vingertje gaat nu ook naar Noord-Korea. Kan Noord-Korea zoiets doen, zo'n zo grote ja. cyberaanval? Er is uh, vorig jaar nog een incident geweest waarbij Zuid-Korea ook naar Noord-Korea geweest heeft. Dat, uh, dat, uh, waarbij ze Noord-Korea beschuldigd hebben dat de GPS-signalen verstoord waren in, in Zuid-Korea. Waardoor het verkeer in, uh, echt in gevaar is geweest. En uh, nou ja, vanuit ja. verschillende inlichtingdiensten in in leek rapporten dat uh, de Noord-Koreanen hier hard op investeren. Dat is ook eigenlijk niet gek. Hè? Het is vanuit hun perspectief is het een, uh, een vrij eenvoudig uh, middel om uh, uh, nou ja, toch, toch een, niet echt in een conflict terecht te komen, maar wel redelijk irritant te zijn richting andere landen. En, uh, en wat altijd zal blijven met die cyberaanvallen, dat zie je ook tussen Rusland en China, is uh, dat het. Het best moeilijk is om keihard te maken dat het echt uit dat land vandaan ja. komt. Dus het uh, terugslaan, daar dat ben je ook extra voorzichtig in. omdat uh, ja, Je moet ook echt wel hele goede bewijzen hebben... voordat je zeker weet dat je in een conflict zal uh, ja. belanden. Ja. Goed. En, dat, en dat terugslaan, dat kan ook uh, uh, niet op de digitale manier. Noord-Korea is natuurlijk niet op dezelfde manier te raken... zoals Zuid-Korea dat wel uh, te raken is. Omdat ze? Nou, omdat Noord-Korea, die, die, die hebben geen geldautomaten bijvoorbeeld. Ja, die, die, ja, precies, vast... dat bedoelde. De infrastructuur is omgeving. anders. Ja. ja. Ronald Prins, directeur van ICT-beveiligingsbedrijf Fox IT. Dank u wel. Dag gedaan. Politie dan gaat op grote schaal kentekens bewaren... van camerasystemen langs de weg. Grote meerderheid in de Tweede Kamer steunt het wetsvoorstel... van minister Opstelte van Veiligheid en Justitie om dat mogelijk te maken. Politiek verslaggever Michiel Breedveld vraagt zich af... of dat nou een nuttig middel is bij de opsporing van criminaliteit... of een voorbeeld van Big Brother is Watching You.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 Met onder andere Shell-topman Dick Benschop. Die vindt dat we minder kolen en olie moeten gebruiken. Hoort er zo meer over. En oud-politicus Job Cohen hangt bij de komst van de Russische president Poetin... naar Nederland op 7 april. De vlag halfstok. Meneer Cohen, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, welke vlag eigenlijk? Dat is de, de, de, de, de gay vlag Daar gaat het over. Het, het, het, het, het is een actie om uh, op nog bij de komst van uh, Poetin duidelijk te maken... dat de mensenrechten in, uh, in, in Rusland... Ook als het over homo's gaat, dat die daar uh, op, dat die, nou ja, met de voeten getreden worden. Dus de en, regenboogvlag gaat half stok. Ja, kijk eens aan. Dat is nogal een statement. Waarom, uh, waarom nou moet ja, dat? Nog, waarom moet dat? Nou, precies wat ik zei, om die reden. En uh, nou, ik vind dat ook heel goed om. Uh, ik, heb, ik heb op dat punt wel een beetje een verleden. Uh, ooit ben ik, was ik degene die het, uh, het, het homo huwelijk mogelijk heeft gemaakt met wetgeving. En daarna heb ik al de eerste vier homohuwelijken gesloten. Mm -hmm. En uh, nou, ik, ik, ik, ik ben ontzettend blij dat dat, dat uh, in heel veel andere landen inmiddels ook gemeen goed is geworden. In Rusland zie je een beetje een tegenovergestelde beweging. En ik denk dat het wel goed is om daar nog eens eventjes de vinger bij op te steken. Ja, het, het is natuurlijk een signaal, hè? Want uh, Poetin ja. zal niet langs café het mandje op de Zeewijk komen. Nee, denk ik, ik alvast de route daar nee. nog. Nee, nee, oké. niet nee. Uh, u, u wilt dat dat navolging krijgt? Nou ja, kijk, het heeft wat mij betreft twee betekenissen. In de eerste plaats, en, uh, ik ben het helemaal met u eens, het zal in Rusland niet een enorme schok veroorzaken. Nee. Oh, nee. Maar ik nee, denk het niet, hè. Nee. Maar ik denk wel weer dat het goed is om ook in Nederland nog weer eens even te laten zien van wat wij, wat onze ideeën daarover zijn. Uh, en nou, wat ik al zei, we hebben het, uh, we, we, we zijn in Nederland ooit hier het allereerste homohuwelijke zijn hier gesloten. En dat heeft zich uh, eerlijk gezegd, meer dan ik had gedacht, verspreid over de wereld. En dan is het goed om daar voortdurend maar uh, uh, aandacht aan te blijven besteden. Ik kan me ook zo voorstellen dat ook in Nederland... Uh, waar het, uh, uh, uh, uh, de gelijkberechtiging van homo's niet altijd meer op dezelfde manier... Uh, uh, uh, steun vindt als een aantal jaren geleden... dat het goed is om dat te zeggen van uh, we vinden dat erg belangrijk. Ja, en u doet het ook nog eens bij Marcel al bij het mandje... de oudste homokroeg ja. van Nederland. Prachtige plek. Uh, zouden er meer politici of oud-politici dit moeten doen wat u betreft? Mij betreft wel. ja. Ja. Noem eens wat namen. Wie zou dit ja. nou uh, eens even op moeten pakken? Ja, nee, dus, en, dus, ik weet het niet. Maar dat moet, wat mij betreft hoeft het alleen niet, niet alleen maar oud-politici te zijn. Het maar ook politici zijn. Okay. En hoe dat mij betreft, hoe meer, hoe beter. En wie weet, wie weet, tref ik u daar ook aan. Ja, wie weet. Nou, we komen ja, misschien kan. wel even langs. Ik kom, nee, er, ik kom er vaker, dus, uh, nou. dus misschien op dat moment ook wel. En, en weet u al of er anderen zijn? Want u bent niet nee, de enige, nee, toch, toch die de vlag gaat... Nee, dat gaat, weet ik niet. Ik kan okay. me niet schelen. Ik heb gezegd, van, ik doe mee ik en als anderen meedoen, dan komen die ook. Ze ja. zijn allemaal welkom. Goed. Job Cohen, dank voor de toelichting. Graag gedaan. ANWB, John Bakker, verkeersinformatie. John, het loopt af. Ja, zeker weten. Elf files nog, 28 kilometer bij elkaar. Maar de meeste zijn inderdaad uh, vrij aardig aan het oplossen. Wel zijn er twee ongelukken gebeurd op de ring van Amsterdam, de A10. En dat zorgt voor files. Tussen Zeeburg en Amsterdam Business Park, 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht.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 Clearwater Revival met Down on the Corner. Nog een paar uur, dan uh, begint de lente. Oh. Ja, het schijnt zo te zijn, maar <laughs> wij merken er nog niks van. Uh, er is zelfs sneeuw, valt er op dit moment. Bijvoorbeeld in Oost-Brabant, West-Brabant, we hebben daar gesprekken over gehad op de zender, Marno Remmers. Um, op de weblog op nos.nl zien we ook foto's van jou in. Uh, ja, wat is de Nepson in de zonnestudio? Wat heeft dat met je gedaan? Samen met Jantien hebben wij daar een, een half uurtje voor gezeten. En je voelt het meteen. Maar ja, je moet er vijf dagen achter elkaar achteraan gaan. En dan pas heeft het echt effect. Ik vind dat ze het ook maar een heel verzoom moeten installeren. De lichttherapie, ja. En daar waar de zonnestudio 40% meer omzet draait... heeft groothandel in groenten en fruit het stukken minder. En dat geldt ook voor de gouternet. Waar Elvira druk in de weer is met de penen... Goedemorgen. Morgen. En Edwin de Uieren staat te snijden zonder een traan te laten. Goedemorgen. Wat is duurder? Qua groenten, de andijvie, ja. prei, spinazie, boontjes, denk ik. Ja. Hoeveel scheelt het ongeveer? Want jullie werken hier vast. Ja, um, <laughs> uit mijn hoofd durf ik het niet te zeggen hoeveel het precies scheelt, maar het scheelt wel aanzienlijk veel. De verkoopprijs ik, denk ik nu op het moment het dubbele van wat het had kunnen zijn. Dus dat merk je wel? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Komt een, twee, een, een, twee dames komen er binnen. Zal ik daar eens even naartoe lopen om te kijken? Ja, dat zijn vaste klanten. Dus... Zullen, hebben mensen het er ook over? over de dat, ja. ja, dat het duurder is. Ja, ja, vooral, ja. Ze pakken heel snel andere dingen, hoor, omdat het veel te duur is tegenwoordig. Ja, maar, noem eens iets? Nou ja, zoals andijvie of zo. Zulke dingen, dat wordt gewoon niet gepakt. Dan pakken ze eerder wel een bloemkool van het buitenland, zeg maar. Die zijn dan nu iets goedkoper. Zulke dingetjes of wortels. Ze zoeken de goedkope dingen op. Ik zal het eens even gaan vragen aan de twee dames die binnenkomen. Even achter de snijmachine vandaan. Waar penen worden gesneden om er hutspot van te maken. U knikt allemaal van nee. Ja, dan hebben we er niks aan. Dus allemaal, oh! Ze schrikken helemaal van de microfoon. We hadden het alleen maar over de prijzen. Dat alles. Uh... Ja, nee. Ze blijft nog nee zwaaien. Oh! Nou. Daar hebben we dan niks aan. Als mensen niet op de radio willen, dan willen ze niet op de radio. Komt misschien ook omdat ze te weinig zon hebben gehad. Je weet het allemaal niet. Zijn mensen zeker neuriger? Nee, nee, nee. Dat is een vaste klant van ons. Die komt elke woensdagochtend. Maar ik denk dat ze op dit moment een beetje verlegen is. Dat kan natuurlijk, hè? Zo gekke snoes samen met de microfoon. Ja. Het pu punt is natuurlijk dat het lente moet worden. Hè. Aan welke producten merk je het het het meest, het snelst? Aardbeien bijvoorbeeld, vanochtend mm -hmm. ook over gehad. Hè. Komen uit Spanje, duurder. Ja. Nee, ja. Nu is het begin. Het begin Zodra het mooie weer aankomt, krijg je natuurlijk ook alles zag fruit. Hooi, bessen, blauwe, bessen, branen, aardbeien. Dat, dan wachten ze, dat, blijven, dat laten nu op zich wachten, dus de prijs blijft hoog. Dus dat verkoop je niet zo goed. Nee. En dus penen snijden, want hutspot. Ja, dat verkoopt ik nog steeds als een tirelier. Ja. Aangezien het nog steeds kouder is. Hè. Dus uh, daar gaan we gewoon mee door. Oké, okay. nou zet hem maar weer aan dan. Verlangen naar de lente. Weg met de sneeuw. Weg met Koning Winter. We willen de zon. We willen verse tomaten. We He? willen geen hutspot. <laughs> Zeker. Hè, Marno? Ja, nou, inderdaad, met uh, rookworsten. Ja, lekker. Nou, die lamp heeft. Ik weet niet of die geholpen heeft, maar. <laughs> ja, het was leuk, uh. dankjewel. Vanochtend. En u vindt zijn bijdrage op onze website, NOS.nl. .no. Ja, daar leest u ook dat het lente wordt. Mm -hmm. Het klimaat- en energiebeleid in Europa zit in een crisis. We moeten minder kolen en olie gebruiken. Dat zijn woorden die je niet verwacht uit de mond van een van de grootste olieproducenten van de wereld. Namelijk Shell. Maar ondanks het imago van de olieboer... denkt het Brits-Nederlandse concern wel degelijk na... over een duurzame toekomst met minder fossiele brandstoffen. Henrik Willem Hofs, eh, onze verslaggever... heeft de Nederlandse topman van Shell Dick Benschop gesproken. Henrik Willem, ja, eh, Shell was vorig jaar nog goed voor een winst... van meer dan 25 miljard dollar. Maakt die topman zich echt zorgen over een duurzame toekomst dan? Nou, Marcel, zorgen is misschien wat overdreven. Maar ook Shell weet donders goed... dat we in de komende decennia af moeten van onze olieverslaving... Het bedrijf richt zijn pijlen steeds meer op het winnen van gas... en ook het promoten van gas als brandstof. Bijvoorbeeld in binnenvaartschepen of uh, uh, in vrachtwagens. Maar er zijn twee grote problemen. Eén is de winning van schaliegas in de Verenigde Staten. Dat gas wat je ja, eigenlijk losmaakt onder de grond. Wat ook heel veel uh, ja, losmaakt qua emotie. En daardoor zijn er heel veel kolen over in Amerika... en die zijn veel goedkoper geworden dan het schonere gas. Het gevolg is, schone gascentrales staan stil. Kolencentrales draaien op volle toeren. En het andere probleem is de prijs van CO2. Bedrijven betalen recht omdat er broeikasgas uitgestoten wordt. Maar die rechten zijn op dit moment niks waard. Dat weten we ook. En daardoor is er geen prikkel voor de industrie om schoner te produceren. En dat vindt Dick Benschop wel zorgelijk. Luister maar. Ik denk dat je in Europa kunt zeggen dat energie- en klimaatbeleid in een crisis verkeert. Omdat we dus steeds meer kolen gebruikt zien worden. En wat we zouden moeten doen is efficiëntie, minder gebruik bevorderen. Meer gas, minder kolen. En ook meer hernieuwbare energie. En die combinatie van gas en hernieuwbaar. En we zijn iets anders aan het doen. En dat is heel duur en heel onaantrekkelijk. En dat moeten we veranderen. Wat moet er gebeuren dan? Het belangrijkste wat werkt is toch een CO2-prijs. Dus het belasten van de CO2-uitstoot. Op het moment dat je zegt misschien 20, 30 euro per... Een minimumprijs. Je kan aan een vloerprijs, een minimumprijs denken. 20, 30 euro per ton CO2. Dan gaan we weer van kolen naar gas. En we doen nu het omgekeerde. En dat is niet de toekomst waar we naartoe moeten. Nee. Ja, dan ben ik wel benieuwd hoe specifiek die rol dan zal zijn in de toekomst. Waar, waar willen ze heen dan? Want ik denk toch aan dat ze ook graag geld willen verdienen. Ja, dat willen ze zeker. En dat is ook wel een de worsteling natuurlijk van deze oliegigant. Ze zullen ook niet meteen windmolens of zonneparken nu gaan bouwen. Daar zijn we niet van, zegt Benschop dan. Maar uh, ze willen uh, ja, toch gaan inzetten op het transporteren van gas, maar ook CO2. Daar denken ze ook geld mee te kunnen verdienen in de toekomst. En die oliegigant heeft ook gekeken naar toekomstscenario's voor energie... Maar in die scenario's, je raadt het al, spelen gas en maar ook nog steeds olie een hele belangrijke rol. Ook in 2050, 2060. Hoe dan ook, zegt Shell, wordt het heel lastig om die mondiale doelstelling te halen. We hebben met z'n allen afgesproken dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden zal stijgen in 2050. Maar dat wordt heel lastig, zegt Benschop. Met uh, scenario's die je maakt, modellen, uh, kun je aangeven dat dat heel moeilijk wordt. Maar dat... Waar komt u dan op uit? Je moet toch denken dat je dan eerder tussen de drie en de vier graden uitkomt dan bij de twee. Maar dat geeft ook aan hoezeer we op eigenlijk een combinatie moeten inzetten van meer efficiënter worden. Dus minder energie verbruiken, bijvoorbeeld steden, hele nieuwe steden anders bouwen. Hoe we hernieuwbare energie moeten stimuleren en hoe we dat moeten combineren met veel meer gebruik van aardgas. En dan juist minder kolen en minder olie op ten duur. Uh, Henrik Willem, wat vindt Benschop? Uh, moeten daar uh, allesomvattende, misschien wel wereldwijde uh, verdragen over worden afgesloten? Moet dat concreter worden vastgelegd? Ja, dat moet zeker concreter worden vastgelegd. En ook in Nederland is daar uh, uh, nu mee bezig. Hè. Er wordt bij de SER niet alleen gesproken over een sociaal akkoord, maar ook over een energieakkoord. En daar zitten ook die uh, grote uh, partijen zoals Shell aan tafel via VNO-NCW, de werkgeversorganisatie... Uh, maar dat gaat heel lastig, want er zijn uh, ja, hele grote belangen die spelen. Bijvoorbeeld, wat moet je met al die kolencentrales? Er worden er nu nog bijgebouwd in Nederland. Die dingen kosten ja. miljarden. Moet je die dan uitzetten? Nou, uh, daar zijn bedrijven natuurlijk niet erg happig op. Ook die CO2-belasting waar uh, Benschop het over heeft, als hij dat oppert, ja, dan is er bijvoorbeeld een uh, staalgigant die zegt van, ja, maar hou eens even. Als, het, als we dat gaan doen, ja, dan wordt het wel heel duur om hier in Nederland te blijven zitten. Dus ja, dat soort belangen, die, die, ja, die spelen allemaal op de achtergrond en daardoor is het heel lastig om zo'n energieakkoord in elkaar te timmeren. En vandaag zegt ook bijvoorbeeld een Greenpeace in de krant... dat uh, ja, de, de, de milieuorganisatie uh, toch een hard hoofd in heeft... en vindt dat die grote bedrijven veel te weinig bewegen op dit gebied. Henrik Willem sprak de topman van uh, Shell. Het Dick Benschop over duurzaamheid. Shell wil daar echt aan mee gaan werken.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 Ja, qua kalender wel. Ja, goedemorgen. Mm, goedemorgen. Wat heb jij zo in je programma? Cyprus en de centen. Mm -hmm. uh, en vooral de voorgestelde haircut die nu dus uh, op het eerste gezicht niet door lijkt te gaan. Maar uh, de, de, de, de geest is uit de flessen, om het zo te zeggen. En dat vindt uh, van landschopbankiers <coughs> een gevaarlijke <coughs> ontwikkeling. Neem me niet kwalijk. Marseille is uh, verder dit jaar culturele hoofdstad van Europa. Maar de tweede stad van Frankrijk zucht onder een golf van drugsgeweld. En er is een nieuw probleem met ouderen. Ze drinken niet alleen te veel. Ze gokken. Hè? Ze gokken. Ja, Daarover het. gaan we oh. praten bij de Caro zo. In Goedemorgen Nederland is nu het nieuws van bijna half tien. Dorald Megens. Radio 1, het NOS Journaal. Vliegtuigbouwers Saab en Boeing zijn een nieuwe lobby begonnen om de opvolger van de F-16 te mogen leveren. Jarenlang werd de JSF van Lockheed gezien als het meest kansrijke toestel, maar de ontwikkeling van dat toestel heeft de afgelopen jaren geregeld vertraging opgelopen. In het regeerakkoord staat dat het kabinet eind dit jaar een besluit neemt over vervanging van de F-16. Saab en Boeing zijn weer volop gesignaleerd nu in de Haagse wandelgangen.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 Na kernproeven door Noord-Korea vorige maand zijn de spanningen met de Zuiderburen opgelopen. Mogelijk is er nu vanuit Noord-Korea een cyberaanval gedaan op een bank en enkele televisiestations in Zuid-Korea. Daar zijn namelijk computerservers uitgevallen. Een paar dagen geleden beschuldigde Noord-Korea, Zuid-Korea en de Verenigde Staten er nog van cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op computers in Pyongyang. De aanval van vandaag zou een tegenaanval kunnen zijn. Dan het consumentenvertrouwen. Het CBS is zojuist met de jongste cijfers gekomen... over het vertrouwen van de consumenten in de maand maart. In zowel de economie als in hun eigen financiële situatie. Een maand geleden zakte het vertrouwen van burgers nog... naar een historisch dieptepunt. We zijn benieuwd hoe dat in maart zit. Economiedirecteur André Meinema. Nou In maart is het vertrouwen onder de mensen in de eigen portemonnee... en in de economie ietsjes verbeterd, ietsjes minder slecht... moet je misschien zeggen... Het consumentenvertrouwensindex komt uit op min 41 tegenover min 44 in de maand februari. En dat is altijd nog eh, allemaal historisch laag en diep. Het voelt dus altijd nog eh, beroerd aan, om het zo te zeggen. Als je mensen vraagt of ze plannen hebben om de komende tijd grotere aankopen te doen... denk aan meubels, elektronica, een nieuwe keuken of een auto... dan zeggen de mensen nou ietsjes meer zin daarin dan een maand geleden. Maar het houdt niet over... De consumenten voelen bovendien steeds meer aan dat de bezuinigingen... het loodstrook in van februari, de huizenprijzen die nog altijd lager zijn... hun korting op HOW en pensioenen, misschien hun baan kwijt zijn. Dat soort zaken die speelden allemaal een rol in hun kijk op... zowel hun eigen portemonnee, het doen van aankopen... dan wel de economische situatie. André Meijnema, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANWB, verkeersinformatie, nog elf files, 25 kilometer bij elkaar... Ongelukken die zorgen voor problemen op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Zeeburg en Duivendrecht, 2 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. En tussen knooppunt Koenplein en de Koentunnel, ook daar 2 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Heffing op spaargeld. Zoals in Cyprus werd voorgesteld, is er een gevaarlijke maatregel, zegt van Landschot Bankiers. Geweldscholven in de Europese culturele hoofdstad. Gokkende ouderen, drugsdiedende militairen en het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is bijna drie over half tien. Dit is de Caro met Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Utrecht. In een leeg maar onverkoopbaar huis. De verhuur hiervan moet een stuk makkelijker worden. Twitter met ons mee, hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via Het Parlement in Cyprus heeft het Europese reddingsplan... ter waarde van 10 miljard euro dus afgewezen. Maar de Europese Unie houdt nog voet bij stuk. De spaarders bij Cypriotische banken moeten gaan meebetalen aan de redding. Een gevaarlijke maatregel die de instabiliteit in de hand werkt. Zegt Luc Aben en die is hoofdeconoom bij Van Landschot Bankiers. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er zo gevaarlijk aan deze maatregel? Kijk, als mensen geld naar hun bank brengen, dan steunt dat op vertrouwen. Dan reken je erop dat je, als je de dag daarna gaat kijken, staat mijn geld nog steeds op die bank? Dat het antwoord ja is. Ja. En als je die zekerheid onderuit haalt. Dan haal je eigenlijk bijna een maatschappelijke zekerheid uh, onderuit. Ja. Met alle gevolgen voor, uh, voor de economie, die het uh, sowieso al heel moeilijk heeft. Maar ja, als je grote sommen zwart geld naar een bank brengt. Uh, en daar ook nog een veel hoger rentepercentage voor vangt dan andere banken uh, doorgaans in dit deel van de wereld geven. Dan is het misschien ook niet zo onlogisch dat die mensen een beetje moeten gaan meebetalen als de zaak daarop omvallen staat. Ja, kijk, heel die Russische problematiek, de Russian Connection om het zo te noemen, rond, rond Cyprus, die maakt het inderdaad wel een beetje een, een speciaal, uh, speciaal geval. Maar je mag niet vergeten, wat het grote probleem zou kunnen zijn, is als bijvoorbeeld morgen de Spaanse overheid geld uh, nodig heeft dat bijvoorbeeld Spaanse spaarders zich gaan afvragen van... is mijn geld wel veilig bij, uh, bij de bank? Ja. Uh, en gaat de Spaanse overheid niet een tax van 3, 5 of 10 procent heffen? Ja. En dan zou je zomaar kunnen krijgen dat die Spaanse spaarder naar zijn, uh, naar zijn bank loopt... Uh, zijn geld afhaalt met, uh, met alle gevolgen van dien. Er zijn mensen die zeggen, als dit allemaal door zou gaan... en ook op meerdere plekken in Europa, betekent dat het einde van de euro. Denkt u dat ook? Het is in ieder geval een, een bijkomende onzekere factor... Um, en daar komt bij dat de euroleiders uh, enige tijd geleden, twee, drie jaar geleden, gezegd hebben van kijk, je spaargeld tot 100.000 euro is absoluut veilig. Dat, uh, dat garanderen wij. En nu begint men plotseling vanuit diezelfde politieke hoek ja. aan die zekerheid te knabbelen. Ja, maar en meneer Aden, dat bedrag was oorspronkelijk ooit 30.000 euro. En na alle ellende in IJsland is dat toen opeens in het depositogarantiefonds opgehoogd naar een ton. Net om die zekerheid, die er, of die onzekerheid, die, um, die, die hoge, toppen scheerde sinds, of hoge toppen scheert sinds een aantal jaren. Ja. Net om de mensen meer zekerheid te geven. En dat is cruciaal voor de economie. De economie is een humane discipline. Hè? Dat gaat over mensen. En een mens bestaat uit verstand en uit emotie. Ja. En die emotie, daar mag je niet mee spelen. Je mag niet met de vuur spelen. Zeker niet in een ...onzekere situatie die we ja, eigenlijk wereldwijd hebben... ...en zeker in de eurozone, economisch gezien. Vindt u dat de ministers van Financiën in Europa dus met vuur spelen? Men speelt inderdaad met dergelijke maatregelen met, uh, met vuur, ja. Um, en ik begrijp zeer goed dat er een aantal principiële vragen zijn... ...waarbij je zegt van kijk, vanuit principe kan je het niet maken... ...dat belastingbetalers uit andere landen... Um, moeten opdraaien voor de problemen in één uh, in specifiek land. Nee. Maar anderzijds moet je toch ook het nodige pragmatisme en realiteitsgehalte aan, uh, aan de dag leggen. Ja. En Cyprus op zich is een, is een klein geval. Maar nogmaals, als morgen de Spaanse spaarders naar hun bank lopen... of de Italiaanse of de Portugese, dat weegt veel zwaarder in, uh, in de eurozone. Maar hebt u minister Dijsselbloem gisteren gehoord... Ik heb stukken ervan gehoord, ja. Hij zegt, dit is een maatregel specifiek voor Cyprus... omdat dat zo'n bijzonder geval is. En hij zegt, vooralsnog zal deze maatregel niet worden herhaald... in andere Eurolanden. Nee, klopt. Maar, dus waar maakt u zich zorgen over? Ja, anderzijds, er is een, er is een precedent, uh, precedent geschapen. En ik hoorde vanmorgen op, uh, op de radio, dat ging dan over totaal iets anders, uh, twee maanden voor de Berlijnse muur is gebouwd, ja. uh, zweerden politici dat er geen muur gebouwd zou worden. En twee maanden later stond die er. Uh. Dus er is een precedent geschapen, uh, en dat kan zeer gevaarlijk zijn, en ondermijnt in ieder geval het vertrouwen. Vergelijkt de Jeroen Dijsselbloem nu met Khrushchev? Ik vergelijk hem absoluut met niemand. Ik trek hem parallel met een situatie. Um, uh, volgend op wat hij, wat hij gisteren gezegd heeft. Maar ik vergelijk niemand met niemand. Oké, okay. goed. Nou ja, uh, hij zegt de kou is nu voorlopig uh, uit de lucht. voor de andere eurolanden in ieder geval. Namelijk deze maatregel zal niet worden herhaald. U zegt, ik geloof hem daarin niet. Want uh, beloften zijn we in het verleden wel eerder gedaan. En resultaten uit het verleden, nou ja, ik hoefde ze niet af te maken. Hè? Voor een bankier toch? Nee, klopt. Nee, inderdaad, ja. Ja. Ja. Um, uh, De vraag is hoe dit probleem dan nu wel gaat worden opgelost. Want zit Europa te wachten als uh, Cyprus zijn hand, uh, hand gaat ophouden bij uh, de heer Poetin. En dus nog mm. met meer Russisch geld daar aan de slag gaat. Ja, het is in ieder geval zo dat de onduidelijkheid steeds maar toeneemt. En dat heeft de Europese politiek ook voor een stukje aan zichzelf te wijten natuurlijk. Hè? Aan de totaal chaotische communicatiepolitiek die, die er gevoerd is. Ik denk dat er drie grote mogelijkheden zijn. Eén, dat er alsnog een tax wordt ingevoerd waarbij dan spaarders onder de 100.000 euro gevrijwaard worden. Ja. Tweede mogelijkheid is dat Europa alsnog over de brug komt... net zoals ze in, in andere landen uh, gedaan hebben. En de derde mogelijkheid is net wat u aanhaalt... dat Rusland te hulp gaat schieten. Ja. En dan zou je kunnen zeggen, gaat Poetin de euro redden? Ja, is dat zo? Er zijn in mijn optiek momenteel drie mogelijkheden... maar in de aanpak van de crisis is er al heel veel creativiteit geweest... Ja. en misschien leidt die creativiteit tot nog een vierde mogelijkheid... die we nu niet zien. Maar mijn vraag was of het wenselijk zou zijn dat Poetin de euro gaat redden. Ik denk, het, ik denk het niet als je de Russische invloedssfeer binnen de, de Europese Unie haalt, eh, en nog sterker nog binnen de eurozone haalt, ja, ik denk dat dat geen, geen, geen goede zaak is. Maar natuurlijk spelen daar economische factoren mee, maar ook geostrategische. Rusland wil maar al te graag natuurlijk ja. een vaste voet aan de grond krijgen in het Middellandse zeegebied. Ja. Um, dus er speelt meer dan het economische daar. Is het ook geen pleidooi dat u houdt voor eigen parochie? Want u bent uh, een bank waar uh, over het algemeen vrij vermogende mensen hun geld... Parkeren. Uh -huh. uh, met andere woorden, dat zijn mensen die vaak uh, in de buurt van een ton of hoger misschien zitten. Uh, uh -huh. en, uh, dus u hebt er alle belang bij om tegen zo'n maatregel te zijn. Het is, uh, het is niet mijn taak om, uh, om voor eigen parochie te preken. Het is mijn taak om uh, zo objectief mogelijk de situatie te overschouwen... en op basis daarvan een aantal scenario's uit te tekenen... Ja. Uh, in het belang van de klanten die u aanhaalt. Ja. Nou zeggen allerlei politici ook, dit kan gewoon op de lange termijn niet goed gaan. We kunnen niet elke bank gaan redden. Dat kost gewoon eenvoudigweg veel te veel geld. En er worden nu zoveel banken als systeembanken aangemerkt... Uh -huh. uh, dat dit niet goed kan gaan. Dus het, is het dan ook zo onlogisch dat spaarders een handje meehelpen... of je het nou via de belasting doet? Namelijk als er, als er een overheid weer bijspringt... dan krijg je het via de belasting uiteindelijk terug. Of via een heffing op je spaargeld. Wat is het verschil? Ja, je moet wel een keuze maken natuurlijk. Hè. Kijk, hè, die euro is een economisch project, maar is vooral een politiek project, van bij het begin al. Het was letterlijk de pasmunt van, van kool aan Mitterrand om, om, om Duitsland te herenigen. Ja. En als je dan een instrument gebruikt om dat ene Europa na te streven, wat toch wel heel belangrijk is in een geglobaliseerde wereld, ja. waar we tussen de grootmachten China en de Verenigde Staten en dergelijke dergelijke zitten, nu, dan moet je de consequenties wel dragen. En dan ga je een stuk van de lasten ook collectief moeten, moeten, moeten dragen. Ja. Um, en dat is inderdaad vervelend. Je kan je daar een aantal vragen bij stellen. Maar, maar dus een, ook via een heffing op spaargeld? In eerste, instantie om, in eerste instantie moet je het geld gaan halen misschien bij diegenen die in die banken geïnvesteerd hebben. En die weten dat ze als investeerder een bepaald risico lopen. Juist. Een spaarder die rekent erop dat zijn uh, geld even veilig is als hij het naar de bank brengt. Of dat hij het onder zijn matras steekt. Juist, dus met andere woorden... U zegt, pak de investeerders dan aan en laat de spaarders met rust. Handen af ja. van de spaarders. Kijk in eerste instantie naar investeerders. Ja. Kijk ook naar wat gezond is voor die Europese economie. En moet ja. daar een stuk gezamenlijk schuld gedragen worden. Ja. Maar blijf met je handen af van die spaarders. Luc Abben, hoofdeconoom bij Van Lanschot Bankiers. Ik dank u zeer. Heel graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. De Eurogroep wil dat Cypriotische spaarders een eenmalige belasting gaan betalen over hun tegoeden. We hadden het er net al over. Wat zou een dergelijke heffing in Nederland opleveren? Het antwoord komt van Jaap Koelewijn, die is hoogleraar Corporate Finance. Nou, het gaat veel opleveren, afhankelijk hoe je het zou willen bekijken. Maar er staat voor een kleine 300 miljard euro aan spaargeld bij banken uit. Nog een keer een goede 300 miljard aan depositos. En dat is sowieso een bedrag van 600 miljard euro waarover je belasting zou kunnen heffen. Stel, dat doe je tegen 10%, dat levert 60 miljard euro op. Ja, En daarmee zou je de staatsschuldquote van Nederland uh, met 10% punten kunnen verlagen. Dus die komt weer binnen de EMU-normen. Ja, En met zo'n enorme roof van de particuliere sector, want het is wel een roof... Uh, zou je ook het tekort, het begrotingstekort voor de komende jaren aardig onder controle kunnen hebben. Maar het lijkt me alles overziend. Een zeer onderdachte maatregel. Al dus het antwoord van Jaap Koolewijn heeft u ook een vraag bij het Nieuws. Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug naar Utrecht. En daar is Niels de Jager. We hier op de zevende etage. Dus uh, wijts uitzicht, uh, de Polder ten uh, noorden van Utrecht uh, is er hier. Verder een ja, compleet lege woonkamer. Lege keuken daar om de hoek. Alleen hier één... Bank, die, staat er nog, die is er nu nog over. Ja, dat klopt. Die moet ik nog weghalen voordat de woning verhuurd wordt. Stefan uh, Tsoukalas, u bent de eigenaar uh, van deze woning, maar uh, u woont er niet, hè? Klopt, ik woon tegenwoordig in Vleuten. Staat in de verkoop hoe lang al? Uh, bijna een half jaar. Maar nog geen koper? Helemaal geen. Nou, dan zit u natuurlijk met het probleem dubbele woonlasten. En u bent gaan kijken, kan ik niet dit appartement in de verhuur zetten? Dat klopt. En dat heb ik via uh, For Freedom kunnen doen. Bang voor, je hoort spookverhalen over huurders die vastzitten, niet meer weg willen gaan. Misschien wel illegale wietplantages, dat soort dingen. Daar niet bang voor? Uh, de verhalen heb ik inderdaad gehoord, maar ja, ik ben er eigenlijk niet zo bang voor. En het is toch nog beter dan dubbele woonlasten. Even naar uh, Eva Godivag van For Freedom vastgoed. Ja, u begeleidt huiseigenaren eigen die hun woning in de verhuur willen zetten. Ja, die, die spookverhalen van een huurder die maar niet weg wil, waar je niet van afkomt, klopt dat? Zijn dat terechte angsten? Deels zijn ze terecht, maar gelukkig heb je daarvoor de leegstandswet. Dan uh, hebben de huurders in principe veel minder huurbescherming en kan je ook als verhuurder wat makkelijker van je huurders af. Dus voor de, voor de verhuurders is het absoluut een uitkomst. Maar de spookverhalen zijn inderdaad ook wel waar als je die leegstandswet niet gebruikt. En die leegstandswet, klinkt inderdaad als een mooie oplossing... maar is ook heel ingewikkeld. Hè? Je zit uh, met de gemeente waar je langs moet gaan. Uh, lange procedures, kost soms honderden euro's. V veel gedoe? Ja, absoluut. Het is een uh, flinke bureaucratie. Uh, zes weken wachten bij de gemeente. Toestemming vragen aan je hypotheekverstrekker. Daar weer op wachten. Nou, dan krijg je de hele romslomp van wellicht nog een, een sociale woningbouworganisatie... waarvan je destijds gekocht hebt... Kettingbedingen in je koopcontract, boetes die daarop staan. Een hoofdpijn dossier, ik hoor het al. In, in Politiek Den Haag, in de Tweede Kamer, wordt vandaag gesproken over die leegstandswet. Of dat niet allemaal iets soepeler, iets makkelijker, laagdrempeliger kan. Een van de dingen waar ze over praten is dat je niet meer een vergunning hoeft aan te vragen van de gemeente... maar dat je het alleen maar hoeft te melden. En als de gemeente binnen vier weken niet zegt van dit kan niet, dit is niet in orde... dan heb je eigenlijk die vergunning. Het schilt een hoop gedoe lijkt me. Het scheelt voor de verhuurder zeker een hoop gedoe. Ik denk dat het ze ook wat meer rust geeft... omdat het een, ja, niet een daadwerkelijke toestemming is... maar dat je in ieder geval voorwaarts kan... En dat je niet te lang hoeft te twijfelen van nou, ik zit met dubbele lasten en een hele afweging moet maken. Dat gaat gewoon wat sneller. Nou, ook wordt gesproken over verruiming van de termijn. Nu mag het maximaal vijf jaar geloof ik. Wordt misschien ook langer. Dat is een uh, hele gunstige ontwikkeling zou ik zeggen. Want dan kan je ook gewoon je huurders meer zekerheid bieden. Dat zien wij ook veel op kantoor. Mensen willen liever voor vier, vijf jaar iets huren dan voor één jaar. En laten we even verder gaan uh, met de wandeling door het huis. Stefan Tsoukalas, uh, kom maar even hier. Ik zie hiernaast, uh, als je uit het raam kijkt, zie ik de, de buurman heeft ook een koop bordje staan. En als je buiten aan de flat kijkt, bijna, ja, dat is overdreven, maar flink wat uh, appartementen hier in deze flat staan te kopen. Dat klopt. Heel veel concurrentie en ja, ze vragen allemaal steeds de prijzen. Dus het, op een gegeven moment is het gewoon niet meer interessant om te kunnen verkopen. Je ja. maakt gewoon te veel vlies. M maar er is goed nieuws, hè? Want ik, ik zie daar een, een, een map liggen. Uh, er is een, een huurder, een contract. Ja, zeker. We hebben vanaf 1 april een, een heel leuk stijl voor hier in de woning. Die uh, op zoek waren naar iets groters, iets ruimers, maar uh, te jong om iets te kunnen kopen. Gefeliciteerd daarmee, Dankjewel. je wel. Wat, wat hoopt u nou? Dat deze huurders hier nog jarenlang gelukkig zitten? Of dat er toch gewoon straks een koper komt en u er echt vanaf bent? Stiekem hoop ik eigenlijk dat het ieder geval een paar jaar vol kan houden... zodat de woningmarkt weer bij kan trekken. Oh ja, en dan straks weer een normale goede prijs kunt vragen. Correct. En dan een klein spaarpotje. Oké, okay. nou succes uh, de komende jaren. Dank je. Bijdrage was dat van Niels de Jager. Straks geweldscholven in de Europese culturele hoofdstad. Maar 3, 2, 1, go! Deze dag, 2010. Vanwege een vulkaanuitbarsting zijn honderden mensen geëvacueerd... in het zuiden van IJsland. Ja, deze dag in 2010 is er een kleine vulkaanuitbarsting dus op IJsland... Het is de opmaat voor de veel grotere uitbarsting die een maand later het vliegverkeer in heel West-Europa platlegt. De Nederlander Martijn van Alve woont op dat moment op IJsland en het natuurgeweld is voor hem zowel mooi als lastig. De eerste uitbarsting die hier in IJsland plaatsvond, heb ik heel weinig van gemerkt eigenlijk. Ik heb uh, voornamelijk het via het nieuws meegekregen en de geruchten die hier uh, op het werk en uh, het kantoor de ronde deden. De vulkaan werd kort na middernacht actief. Geologen die over het gebied vlogen, zagen in de gletsjer een scheur van één kilometer. Uiteindelijk uh, zijn we wel gaan kijken daar. en We konden eigenlijk heel duidelijk uh, het, het laven echt de lucht inzien, spuien met grote sputten. En dat was, uh, dat was zeer indrukwekkend. We zijn dat gaan doen uh, tijdens zonsondergang. En naarmate het steeds donkerder wordt, wordt de groet van de lava wordt steeds intenser en, en roder. En het uiteindelijke plaatje is, uh, is prachtig. Dames en heren, goedenavond. Een vliegtuig, land of vertrek nog in Nederland. Of vliegt er zelfs maar overheen. Een tijdje later uh, ontstond er een, een tweede vulkaanopbarsting. De beruchte vulkaan die niemand uh, kan uitspreken. EFJat Leeuwenkops. Tanya Brown, hoe ziet Schiphol eruit? Nou, het is wel een rare gewaarwording hoor. Zo'n plek waar het altijd heel erg druk is. Waar het krioelt van de mensen. En waar het nu al een paar uur lang heel erg stil is. De aswolk van vandaag trof eerst het vliegverkeer van en naar de VS. Het gebeurde precies op het moment dat uh, ik en mijn collega's een bedrijfsuitje naar Mexico hadden. En uh, we hebben uh, negen uur, met negen uur vertraging op het uh, vliegveld stilgezeten totdat er een... Uh... Periode was we op het Ik heb nu contact met Catharina Vermeulen van Schiphol. Um, goedemorgen, tientallen vluchten zijn geannuleerd. Welke bestemmingen? Dat klopt. De bestemmingen die, die geannuleerd zijn... dat zijn vluchten die gaan richting Schotland, Scandinavië... en grote delen van, van Rusland. Het andere onderwerp dat heel veel besproken werd... was voornamelijk het toerisme. Dat jaar is, heeft het toerisme een hele harde klap gehad. Uiteraard was op dat moment ook de, de financiële crisis de Dus een hele hoop mensen hebben dat uh, op persoonlijk vlak... Gemerkt. Ik zelf heb er weinig last van gehad. Ik zit in een branche die daar eigenlijk niks van merkt. Dat is hem, de boosdoener in IJsland. Voor de tweede keer binnen een maand barstte de vulkaan vannacht uit. En die uitbarstingen zouden nog wel eens een jaar kunnen aanhouden... ...van drie, vier dagen geweest waarbij de wind uh, onze kant op stond. Op dat moment was het heel, heel onprettig. De, er was heel veel as, het in de lucht. Het gaat in je kleren zitten en in je haren en tussen je tanden. En de rest van de dag proef je de, de zwavel in je mond, zeg maar. Martijn van Alphen. Op dat moment woonachtig in IJsland over de vulkaanuitbarsting daar deze dag in 2010.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 Alleen die, à la vie, au soleil et au je veux lever mon verre, à enrouler par terre, je rejoue imprevu, la folie et les...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 Met een kikker. Aan het einde was dat Thomas Dutron met Demain. Het is 7 minuten voor 10. U luistert naar de Caro op Radio 1 Marseille. Daar gaan we naartoe. Dit jaar is dat namelijk de culturele hoofdstad van Europa. Maar de laatste tijd is de stad het toneel van afrekeningen... in het criminele circuit in de tweede grootste stad van Frankrijk. Loopt het nu zo uit de hand dat de burgemeester de hulp inroept... van de regering in Parijs. Frank Renaud, goedemorgen. Goedemorgen. Dat doen ze niet zo snel in Frankrijk. Dat doen ze helemaal niet snel in Frankrijk, daar moet er echt iets aan de hand zijn. En dat is er ook aan de hand in Marseille, de tweede stad van het land na Parijs inderdaad. Want een paar dagen terug werd er inderdaad op een parkeerplaats in het noorden van de stad een uitgebrande auto gevonden. En op de passagiersstoel werd het verkolde lichaam van een 19-jarige jongen gevonden met kogelgaten in zijn rug. Een paar dagen daarvoor werden op straat in Marseille overdag, klaarlichte dag, twee jonge mannen vermoord met kalasnikovs. Doodgeschoten midden op straat tussen winkelend publiek. ...en spelende kinderen. Er zijn geen incidenten. Er zijn al vijf liquidaties dit jaar geweest in Marseille. Ja, en vorig jaar 24. 24, twee keer per maand een afrekening, een liquidatie. Ja. Nou ja, dat, dat, daar zou je ook kunnen spreken van een cultuur, maar het is toch een beetje merkwaardig dat dat dan nu de culturele hoofdstad van Europa is. Heel merkwaardig, de culturele hoofdstad, maar dat valt toevallig tussen aanhalingstekens gelijk inderdaad. Ja, culturele hoofdstad van het jaar en tegelijkertijd, zoals hier al wordt gezegd, mist dat hoofdstad van het jaar. Ja, uh, wie vechten die drugsoorlog uit? Ja, het is een drugsoorlog inderdaad. En laat daar geen misverstand over bestaan. De drugshandel gaat als een kankergezwel door het noorden van Marseille. Heeft de minister van Binnenlandse Zaken Manuel Vals gezegd. Het zijn verschillende bendes die in verschillende delen van het noorden van de stad zitten. In verschillende wijken. Die vechten hun strijd nu uit met kalasniko's vaak. Gewoon midden op straat. Dat gebeurt inderdaad al langere tijd. Ze rivaliseren met elkaar. Proberen elkaars terrein in te pikken. Verdedigen elkaars eigen terrein. Het probleem is de wijk zelf. Die dat hele noorden van Marseille is echt een soort no-go. Area van de stad geworden. De werkloosheid ligt daar zo'n twee tot drie keer zo hoog als in de rest van het land. De schooluitval is enorm. 12, 13, 14-jarige kinderen, daarvan gaat de helft in sommige wijken niet meer naar school. Die staan op straat, die worden ingezet als uitkijken. Ze krijgen een paar tientjes betaald door de drugshandelaren... door op straat te staan en te bellen als de politie eraan komt. En zo verdient iedereen in die wijk bijna wel iets aan de drugshandel. En vandaar die term kankergezweld die door de wijken gaat. Ja, en vandaar ook nu de roep om hulp in de richting van Parijs. Wat wil de burgemeester eigenlijk van de president, François Hollande? Maar dat heeft hij niet gespecificeerd. Dat is het opmerkelijk eigenlijk. Hij zegt, nou. rijk moet zich alleen realiseren hoe ernstig de situatie is. En het is wel heel gek, zegt hij, als er recent nog miljarden worden uitgetrokken... om groot Parijs te ontwikkelen. Dat ja. er geen enkel geld komt voor Marseille, de tweede hoofdstad van het jaar. Dat is niet helemaal waar, want de socialistische regering van president Hollande... heeft sinds afgelopen jaar al honderden extra politieagenten naar Marseille gestuurd. Afgelopen week nog eens vier extra eenheden van agenten... veel meer op het terrein, ook op straat worden gepatrouilleerd. Dus de regering probeert wel degelijk... Wat te doen. Ja, maar ja, veel helpt het nog niet. Het helpt eigenlijk bijna helemaal niet. En dat is ook als je naar mensen die daar wonen luistert, naar plaatselijke bestuurders... Ze, die hele maatschappij is verteerd door, door, door de drugshandel. En daarom zegt een van die plaatselijke bestuurders ook... zet het leger op straat, controleer iedereen die daar naar binnen gaat. Kan alles uit, dat is het enige dat nog werkt. Juist, op zijn Sarkozy's dus. <laughs> Frank Renoud. Vanuit Frankrijk, ik dank je zeer. Straks, dames en heren, gokken de ouderen en drugsdielende militairen... De van de onderwerpen. Van het vervolg van Goedemorgen Nederland na het nieuws met Dorald Megens. Blijf bij ons.